Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. PostNL biedt zelfstandige pakketbezorgers van het bedrijf een vaste baan aan. Het bedrijf kreeg de afgelopen tijd veel kritiek dat de ZZP'ers... die voor het bedrijf pakketten bezorgen, schijnzelfstandigen zijn die weinig verdienen. PostNL zegt niet blind te zijn voor de maatschappelijke discussie van dit moment. Welk aanbod de ZZP'ers gaan krijgen is nog niet bekend. Pakistan zet Save the Children het land uit. Het hoofdkantoor van de hulporganisatie in Islamabad is verzegeld. Buitenlandse werknemers moeten binnen 15 dagen Pakistan verlaten. Volgens de regering doet de organisatie dingen die tegen de landsbelangen ingaan. Maar welke dingen dat zijn is niet bekend. Save the Children zegt dat de uitzetting helemaal niet kan... omdat alle 1200 medewerkers in het land de Pakistanse nationaliteit hebben. Het UWV vergoedt cursussen voor werklozen die zich willen laten omscholen tot helderziende. Sinds 2008 hebben 57-plussers een vergoeding gekregen. Voor bijna 1000 euro per persoon kunnen de werkzoekenden een cursus krijgen, hoe ze bijvoorbeeld tarotkaarten moeten lezen. Ze hebben daarna een baangarantie, daarom vindt het UWV dat er niets mis is met de vergoeding. Het Nederlandse vrouwenvoetbalelftal heeft de tweede wedstrijd op het WK in Canada... met 1-0 verloren van China. Na de eerdere winst op Nieuw-Zeeland staat Nederland nu gedeeld tweede in de pool... samen met China. Canada gaat aan kop. Artiest en DJ Gerard de Vries is overleden. Als cowboy Gerard had hij in de jaren 60 en 70 enkele hits... met nummers als Het Spel Kaarten en Giddy Up Go. Als DJ presenteerde de Vries programma's als Kookpunt en Nashville, Tennessee... bij zeezender Veronica... En later tros country. Gerard de Vries was 81 jaar. Het weer zonnig bij 25 tot 30 graden. Pas tegen of in de avond neemt vooral in het zuiden de kans op een onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. John Bakker van de ANWB. In de regio Amsterdam zijn de problemen met de kruisen boven de weg verholpen. Alle kruisen werken weer naar behoren. Er staan nog wel flinke files op de A1 richting Amsterdam bij Muiden-Oost 10 kilometer. Op de A6 richting Muiden bij knooppunt Muidenberg 11. A7 horen richting Zaandam bij knooppunt Zaandam 4 kilometer. A8 richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein 6 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen bij knooppunt Beverwijk 6 kilometer. En op de a 2 Vanuit Beverwijk naar Velzen. Bij de Velzertunnel nog 3 kilometer. En verder nog een file op de A20. Gouda richting Hoek van Holland. Voor knooppunt plein 4 kilometer. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 of West Montgomery.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 We gaan verder met de uh, iets, uh, iets pittigers. Uh, een beetje wakker worden met de Duffy met Mercy. It to the past now.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 Thank you.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 beste luisteraars, dit jaar ga ik op vakantie naar Lanzarote, dus we lekker eilandmuziek uh, uh, hier. draaien. Um, Herbie Hancock met Cantaloupe Island en we gaan verder met Richard Elliot Island style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 Black the Wake Me Up, dat heeft hij nu natuurlijk ook gedaan... samen met Avicii. En daar is hij eigenlijk bekend mee geworden. Wouter Hamel, ook een Nederlander. Net als Caro Emerald, die we net draaiden. Met Breezy. Summer Breezy natuurlijk.